Drie uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Zeebrugge is de scheepsramp met de Herald of Free Enterprise herdacht. Er was een kerkdienst voor nabestaanden en hoogwaardigheidsbekleders. En ook was er een korte herdenkingsceremonie bij de gedenksteen voor de slachtoffers van de ramp.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 Chelsea heeft trainer André Vias boas ontslagen. De Portugees wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten van de Engelse topclub. Chelsea liep dit weekend in de Premier League tegen zijn zevende nederlaag aan en staat nu vijfde op twintig punten van koploper Manchester City. De Italiaan Roberto Di Matteo, die assistent was van Vias boas maakt het seizoen af als interim trainer.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 Bijna 4 minuten over 3, het rondje langs de velden beginnen we in Amsterdam. Ajax-ODSC, -E, Frank Wielaert. Dik half uur gevoetbald, Sulemani geblesseerd naar de kant gegaan, Silio erin gekomen, het goede nieuws voor Ajax, ze hebben nog geen kans weggegeven. Het slechte nieuws voor Ajax, ze hebben ook nog nauwelijks wat gecreëerd, het is nog een 0-0. Feyenoord-Groningen, Ragnar Niemeijer nog 10 minuten tot de pauze. Hoekschop van Groningen maar eenvoudig gepakt die bal uit de lucht door doelman Erwin Mulder van Feyenoord. Feyenoord in een iets mindere fase, maar nog wel een gevaarlijke kopbal van Leerdam gezien. De stand nog altijd zoals gezegd 0-0. FC Utrecht tegen NEC. Henk Kok. 33 minuten gevoetbald. Het is een, een zeer slechte wedstrijd. Matige wedstrijd. Dat durf ik niet eens in de mond te nemen. Maar wat nog veel erger is dat er helemaal niks gebeurt. Een thuisspelende ploeg Utrecht komt nauwelijks in de 16 meter. Het gebied van NEC. NEC wordt bij Vlagen iets gemakkelijker voetbald. 0-0. Amsterdam, Pinochet, Het hockey dan. Gerard de Groot. 17 minuten gespeeld op dit moment, maar vijf minuten geleden onder de rust. Scoorde Lucas Judge voor Pinoquet. Helemaal vrij, rechts in de cirkel, een ziedend schot. Klaas Vering, de doelman van Amsterdam, heeft hem niet gezien, alleen gehoord. En Pinoquet leidt tegen Amsterdam met 0-1. Wereldbeker schaatsen in 1 1 met de 1000 meter. Sebastian Timmerman. Sjoerd de Vries in de baan uit de APPM ploeg ook van Gerard van Velde, is van Michel Mulder, die met 1-9, 43 nog altijd de snelste tijd heeft. Hier komt het einde van rit 8. Sjoerd de Vries wint de rit van Samuel Zwarts, de tijd niet sneller dan Michel Mulder. 1'975, tweede dus voorlopig achter zijn ploeggenoot. Frank Wielaert dan weer bij Ajax. Roda, Frank, je beschreef het een beetje als een hele neutrale wedstrijd. Hè? Nou ja, er gebeurt gewoon niks eigenlijk. Dat, uh, dat maakt het neutraal genoeg, lijkt me na 34 minuten. Ajax heeft de bal, Roda heeft niet de bal. En Ajax uh, speelt de bal rond oh, en Roda kijkt ernaar. En vindt het eigenlijk allemaal wel prima zo. Want het is nog 0-0. Dat betekent dat je een puntje meeneemt naar uh, Limburg als het zo blijft. En uh, vooralsnog ziet dat er goed uit voor Rodi SC. Ebecilio aan de rechterkant. Moet Flederens uh, opzoeken maar legt de bal terug op uh, Alderwereld. Alleen Vermeer nog op de Ajax helft. De rest is allemaal op de helft van Rodi SC. Daar is het erg druk. Dat is ook het probleem van Ajax. En uh, Usbilis probeert een kaats met uh, Jansen aan te gaan. Alleen uh, dat lukt helemaal niet. Maar Roda komt ook totaal niet van de eigen helft af. En nu Malky die heel hard doorgaat met een uh, sliding gestrekt been. Op Ooyer. En dat gaat de Syriër een gele kaart opleveren. Liesveld gaat nog even de discussie aan. Het is op de middellijn. Het is zo'n plek dat je denkt, waarom doe je dat nou? Want je ligt op de grond. Dan verover je misschien de bal. Staan er vier Ajaxiden omheen. Om dat probleem op te lossen. En jij moet nog 60 meter richting Vermeer om überhaupt iets te klaren. Maar ik kan me voorstellen, Malki natuurlijk veel scorend... En nu totaal niet in de buurt van Vermeer geweest nog in deze wedstrijd. Roda staat gewoon te wachten op Ajax op eigen helft. En Ajax tot nu toe nog niet vernuftig genoeg om die hechte defensie van Roda te doorbreken. Vandaar na 35 minuten 0-0 in de Arena. Kjeld Nuis. De verwachtingen zijn hoog gespannen in Heerenveen. Sebastian. Hij won de wereldbekerwedstrijd eerder dit seizoen hier in Heerenveen op de 1000 meter in 1.0864. Als hij die tijd nu weer rijdt, is hij uh, bijna 18e sneller dan de tijd van Michel Mulder die dus maar altijd bovenaan staat. Kjeld Nuis rijdt tegen Danny Morrison uit Canada en ligt na 600 meter voor ten opzichte van zijn opponent. Maar wat doet hij ten opzichte van Michel Mulder? Hij is langzamer als de bel klinkt. Hij is 15 ste van een seconde langzamer dan Michel Mulder. Hij moet het in de laatste ronde is hij goed te maken. Verliest de snelheid bij het uitkomen van de binnenbocht. Juist die plek waar schaatsers willen uitversnellen om die snelheid mee te nemen. Het rechterstuk op daar verloor Nuis snelheid. Laatste bocht nu. Hij gaat de rit wel ruim ruim winnen van Danny Morrison. 1,943. De te kloppen tijd. De tijd van Michel Mulder. Bij de armen los nu. En daar komt Nuis. En die komt er binnen. Ja. 109,05 Prima slotronde van 26,9 seconden. Nuis nu 1 voor Michel Mulder. 1 rit nog te gaan. Gaan we weer naar Feyenoord tegen Groningen-Ragnacke. Is Feyenoord eigenlijk overtuigend? Na het begin vond ik niet slecht. Het is nog altijd 0-0. 7,5 minuten ongeveer nog tot aan de rust. En toen is Feyenoord in een wat mindere fase terechtgekomen. Die duurt eigenlijk nog steeds voort. Het initiatief in de wedstrijd is weg. Bij de ploeg van Koeman en Groningen probeert zich in die wedstrijd met name via Tadic te vechten. Nu wel schaken na een hoogstandje van Guitetti aan de zijkant. Op links krijgt de bal terug, buiten het strafschopgebied nog. Gaat hij richting achterlijn of niet? Passeerbewegingen genoeg voorbij Kappelhof En dan aangeschoten tegen de benen van Evans. Groningen weet een hoekschop te voorkomen van Feyenoord. Maar de druk van de Rotterdammers die blijft weer links. Op de punt van het strafschopgebied El Amadi naar Bakal. Bacal met een voorzet raakt de bal niet goed en dus kan Evans een bij. De eerste paal makkelijk wegtrappen. Krijgt geen vervolg voorin bij Groning, Omdat er wordt opgepakt door Bruno Martins Indi, Een vaste plek tegenwoordig voor hem. In de verdediging slordig ingespeeld. En dus Texera in de middencirkel zou nu weg kunnen. Krijgt zijn voet nog tegen de bal aan. Daar was Vlaar eigenlijk de laatste Feyenoorder. Maar wel balverlies voor Texera. En dus zit Feyenoord ertussen tussen met Nelom en met Bruno Martins Indi inmiddels. Die het spel weer voor zich heeft gespeeld naar Klaas. Als uh, zijn kans erin was gegaan, dan had Feyenoord het zichzelf uh, heel makkelijk gemaakt na 17 minuten. Dan was het 1-0 geworden. Had eigenlijk gewoon gemoeten. Maar het bleef 0-0. Klaas die speelt trouwens zeker niet verkeerd. 39 minuten op de klok. Bijna 40. 0-0 in de Kuip. Klimax bij de 1000 meter voor de mannen in Heerenveen. Sebastian. Groothuis tegen Johnny Davis. De wereldkampioen sprint tegen de wereldkampioen en olympisch kampioen op de 1000 meter. En de wereldkampioen sprint lag na 200 meter ietsje voor. 16.72 voor Groothuis. Daarmee wel langzamer geopend. Dan Kjeldnuis zijn ploegenoot die dus in de rit voor 109.05 reed op de kruising heeft Davis wat meer snelheid dan Groothuis. Kat het andersom verwacht. Maar Davis reed toch heel snel naar Groothuis toe. En het is een mooi duel. wat ze rijden zij aan zij. Schaatsen nu over de finishlijn heen. Maar moet er nog een rondje. bel heeft geklonken. En de ronde tijd met 25-2. Van Davis iets sneller en tien sneller dan Groothuis in de afgelopen ronde. Maar het gaat natuurlijk om de eindtijd. En nu heeft Groothuis meer snelheid. Komt prima uitversnellend uit de buitenbocht. Rijdt al richting Davis. En kan nu proberen in de laatste binnenbocht het verschil goed te maken. Maar Davis rijdt ook goed door de buitenbocht heen. Nog altijd een mooi duel. Zij aan zij komen ze het rechte eind op. Davis. Davis of Groothuis? Davis of Groothuis? Het wordt Sony Davis in de snelste tijd van 1,889. Hij blijft Groothuis 1100ste voor. Groothuis wordt geklopt 1'09' rond zijn tijd. Maar dat is wel goed genoeg om als eerste Nederlander zeker te zijn van deelname over drie weken aan de weken afstanden. op deze 1000 meter. Davis, Davis dus 1, Groothuis 2, Kjeldnuis 3. Hoe lang we ook naar andere sporten gaan? Doelpunten vallen er niet? Ook niet bij Utrecht NEC, Henk Kok? Nee, uh, voorlopig eerlijk gezegd niet. En het publiek begint zich zo langzamerhand het Utrecht-publiek een beetje op te winnen. Maar de bron van die opwinning is, uh, is pure ergernis. Ik zal even een beeldje schetsen. Van de Madel, zojuist, van de Madel van Utrecht in de voeten van Schöne. Schöne NEC. En Schöne NEC weer in de voeten van Nuitens. En dat is ongeveer het beeld van deze wedstrijd. Voortdurend gaat er, gaat er iets fout in de passing. Maar ik moet toch twee momenten meemoderen. En die komen dan op name van Utrecht. Omdat Utrecht twee keer dicht bij een doelpunt was. Ik zag een goede voorzet van Bulthuis De linker verdediger werd ingekopt door Gernd. tot hoekschop verwerkt door Babos. En de daardoor volgende hoekschop genomen door Duplan. Die, die werd naast door de wuiters. Dus laten we nu gaan kijken naar de vrije schop van NEC. Die wordt genomen door de Sjeunen. Komt in de 16 meter gebied bij de tweede paal. En Fernandez komt even naar de 5 meterlijn. Frank heeft een doelpunt. Uh, 40 minuten onderweg. Eén uitbraak is genoeg. Ebesilio verliest de bal op eigen helft. Hoe dom kun je zijn? Een paas over 5 meter. Na 3 meter onderbroken door Rode JC. Malky gaat alleen op Vermeer af. Nou, het recept is bekend. Als Malky alleen op een doelman afgaat... dan scoort hij. En dat doet hij dus nu ook op aangeven van Donald... die een keurige steekpaas geeft. De hele defensie van Ajax is natuurlijk uit positie gespeeld... omdat niemand erop rekent dat Ebesilio zo dom zal zijn... om daar in de middencirkel de bal te verspelen. Malky doelpunt nummer 17. En zo komt Roda tegen de verhouding in... Op, na 41 minuten op een 1-0 voorsprong in de arena tegen Ajax. Ja, zo heeft Ajax de bal, heeft Roda de bal eigenlijk niet nodig. Alleen Malky heeft de bal nodig. En dan staan de Limburgers voor 1-0 dus in de arena. Wij gaan weer terug naar Henk, naar Utrecht. Koolwijk in de voeten van Assade. Koolwijk NEC, Assade Utrecht. En aanval is voor Utrecht. Missing kan nu Veldwijk gaan die schieten. Hij wil die bal nog even meegeven naar nou, die plan. En dan een hele goede actie van Babels. Die met één vuist die bal over de lat tikt. En zo is Utrecht in die slotfase van de eerste helft toch wat gevaarlijker geworden. En volgt er allemaal een hoekskop. Een hoekskop die zo beneden genomen zou worden aan de linkerkant van het veld. Dat gaat gebeuren door Duplan. En dan kijk ik naar de verdedigers van Utrecht. Die komen mee naar voren. Er zijn natuurlijk buitens en al je schut. En zo is Utrecht toch wel wat dichter bij een doelpunt geweest. Maar ik hoorde zojuist een verdediging uit positie spelen. En dat gebeurt hier helemaal niet in dit stadion. Omdat het allemaal veel te traag gaat. Hoekskop, weer weggeschopt door Babos, wordt opgenomen. Wordt nog eens een keer ingeschoten. En er wordt nog eens een keer ver en ver. en Naastgeschoten. Nou, dat is een beetje het beeld van de wedstrijd. moet zeggen net Utrecht wat dichterbij een doelpunt is geweest. Ragnar. Het is ook 1-0 voor Feyenoord. Vlak voor de rust een doelpunt van Jordi Klaasie. Een schot van afstand, een harde schuiver. Klaasie, een van de betere mensen aan de kant van Feyenoord. Feyenoord had de bal veroverd. De hoogte van de middenlijn. Claasie die het doet. Trekt over de as van het veld. En van een meter of 19-20 schiet hij raak. De wordt nog vastgehouden door verdedigers bij Groningen. Maar die krijgen Klaasi niet van de bal. En dan kan Luciano, da Silva, de doelman van Groningen, niet bij die bal. Die in de rechterhoek verdwijnt. En zo staat Feyenoord na 43 minuten dik spelen in de kuip. Toch op een 1-0 voorsprong tegen FC Groningen. Weer eens even hockeyen. de topper in het Amsterdamse bos. Dus Amsterdam en Pinoquet, Geert de Groot. Ja, de hervatting na de winterstop. Pinoquet bereidde zich voor op die hervatting in Zuid-Afrika. Speelde daar onder andere tegen de selectie van Groot-Brittannië en won die wedstrijd. Het geeft wel aan dat Pinoquet in goede vorm steekt. Meteen al in het begin van die tweede helft van de competitie. Amsterdam bleef gewoon thuis. Een aantal internationals waren met de Nederlandse helft al mee naar Australië. En verder vond Amsterdam het daardoor niet zinvol om met de ploeg naar een warm land te trekken. En het is is het natuurlijk wel makkelijk om dat dan te zeggen, maar je ziet het wel hoor op het veld. Er is veel meer Teamverband. Veel meer ploegverband bij het team van Pinoquet. Dat veel meer een eenheid is. Op papier kwalitatief natuurlijk minder dan Pinoquet. Amsterdam met zijn internationals erbij. Maar Amsterdam heeft het moeilijk. Heeft het moeilijk tegen Pinoquet. Dat op dit moment de tweede strafcorner krijgt in de wedstrijd. En dat nog steeds leidt. Met acht minuten te gaan tot de rust. Met 1-0 leidt Pinoquet door die treffer van Lucas Judge. En dat zou zomaar 2-0 kunnen worden. Als Reed Ross de. Zuid-Afrikaanse specialist van uh, Pinoké gewoon gaat zitten. Uh, Justin Reed Ross. Hij wacht. Te vroeg uitgelopen daar van Teun Rohof Die uh, moet uh, terug, uh, zegt uh, scheidsrechter uh, Wijsmullen nu, naar de middenlijn. Dat is nu eenmaal zo. Als je te vroeg uitloopt, dan ga je met één man minder verdedigen. En nu staat er alleen nog maar een keeper, Klaas Vering, met drie verdedigers. Normaal zijn dat er vier. Tegenover een overmacht aan uh, mannen van Pinoké rondom die kop van de cirkel. Heel snel uh, tel ik er een, een stuk of zes. En dan de man die gaat aangeven op dit moment die strafcorner. Dat is nummer 7. Tegen vier Amsterdam. komt die Reed Ross en hij scoort. Jazeker, hij scoort. Hij kan het hoor. Hij kan strafcorner's nemen. En Pinochet leidt. 7,5 minuut voor de rust met 2-0. naar Niemeijer, Feyenoord op een geruststellende voorsprong. Prima actie hoor van Jordi Klaas. De complimenten, want hij pakt die bal dus zelf op. Schiet hem prima binnen. Buiten bereik van Da Silva. We zitten inmiddels in de extra tijd. En er zijn toch wel wat blessurebehandelingen geweest... Maar er is maar één minuutje extra tijd volgens nog bij opgeteld door de scheidsrechter Jack van Hulten. Dat is eigenlijk wat weinig, want aan beide kanten van het veld lagen de mensen op de grond. Tadic nog een keer voor Groningen, misschien wil de bal vooruit spelen. Klaas verdedigt mee en de bal zal denk ik zijn voor Erwin Mulder. Een keeperstrap als ook meteen maar het fluitsignaal na 45 minuten klinkt. Groningen zal gedacht hebben 0-0 bij de rust is niet gek. Feyenoord was het initiatief. Toch een beetje kwijt, maar komt via hier dus vlak voor de pauze op 1-0 in de Rotterdamse Kuip tegen Groningen. Goeie sfeer daar in Rotterdam bij Feyenoord, Utrecht, NEC, rust 0-0. Ja, hoe is de sfeer in Amsterdam bij Aijsroda, Frank? Ja, zoals de sfeer hoort te zijn als, je, als de thuisploeg 1-0 achter staat. En, uh, de, de tevreden trainer die uh, komt uit Limburg, Hang van Veld over. Die heeft het recept bedacht om Ajax tegen te houden. En met een uitbraak uh, vervolgens misschien wel iets meer over te houden dan een puntje. Nou, dat klopt allemaal keurig in uh, de eerste helft. Die goal van uh, Malki. En uh, daar kan Ajax uh, tot nu toe ja, gewoon eigenlijk niks tegenoverstellen. Met name als uh, Ebecilio aan de bal komt, de man die de bal verloor waar daar 1-0 uit kwam. Dan laat het publiek even horen wat ze er eigenlijk van vinden van deze eerste helft van Ajax. Dan komt het fluitconcert ineens uh, tevoorschijn. En verder is het vooral uh, zoals het uh, vaker is in de arena. Als het niet gaat zoals het hoort te gaan en er wordt niet gefloten, dan is het met name stil. Al de wereld zoekt uh, de man voorin bij uh, Proes. maar Vukovic is daar eerst bij de bal. Kopt weer weg, Ajax vangt weer op. Ja, Anita dat is het recept van de totale eerste helft. En, uh... Roda dat op de eigen helft staat te wachten op wat Ajax bedenkt. En tot nu toe is dat er verbluffend weinig. Opnieuw al de wereld, opnieuw vanaf de rechterkant. Nu maar geen bal voorgeven tot ergernis van het publiek in de Arena. Want er is toch ruimte. Er zijn spelers allemaal rond de 16 van Ajax. Maar de bal komt niet voor. En dan fluit Liesveld voor de rust. En nu wordt wel duidelijk wat de Arena vindt van deze tussenstand. En van hun eigen Ajax. Dat met 1-0 achter staat tegen rode JC. Dankzij die goal van Malky vlak voor rust 1-0. 0-1 dus daar in de arena. Ajax-Roda 0-1 doelpunt Malky. Uh, Utrecht NEC staat 0-0 en Feyenoord leidt met 1-0... dankzij een doelpunt vlak voor de rust van Klaasie. 1-0 tegen Groningen. Eerder op de dag Vitesse de Graafschap eindigt in 2-0. Boni en Havenaar waren de doelpunten maken... zodat Arnhem eindelijk weer is won en de Graafschap 1-a-laatste blijft. Slecht oranje nieuws komt eruit, Italië... waar de Romeinse derby wordt gespeeld tussen Aas Roma en Lazio-Roma. Na 9 minuten al een rode kaart voor Maarten Stekelenburg, doelman van Aas Roma... Hij haalde close onderuit. Penalty voor Lazio. Die werd benut door Carneras. In ieder geval een tegenvaller voor Maarten Stekelenburg daar in Italië. Dim the lights, you can guess the rest Oh, catch that buzz Love is the dog, I'm thinking of. Oh, can't you see Love is the dog, all the fucking in me Oh, get that buzz Love is the dog, I'm thinking of. En Roxy Music uit 1976. And love is the drug. We gaan hockeyen, in ja, Amsterdam. Pinoke, Pinoke, had zich in de zon voorbereid, Gerard. En dat schijnt een stuk beter te zijn, hè? Daar leek het wel op. Leek het op. Want uh, Amsterdam heeft zojuist in die uh, laatste fase van de eerste helft. We moeten nog zo'n 50 seconden. Dan is het rust uh, aan één minuut genoeg gehad. om de zaken weer even gelijk te, te trekken. Ik zei het al, individuele klassen. dat uh, heeft Amsterdam natuurlijk meer dan uh, Pinoquet. Nou, dat bleek wel op het uh, middenveld. Uh, toen Geert-Jan Dirks daar de bal onderschept op de middenlijn. En als een stoomwals doorging. in de richting van de cirkel van uh, Pinoké, Daar zag hij rechts van zich uh, Klaas Vermeulen vrijstaan. En die hoefde hem eigenlijk alleen maar in het doel te tikken. Goede actie daar van Dirks op het middenveld. 90% van dat doelpunt komt er dus zeker op zijn naam. En... Een minuutje later was het Valentijn Verga, een international van Amsterdam, individuele klasse op links uitgebroken. En terwijl iedereen verwachtte dat hij de bal voor zou zetten, zag hij een heel, heel klein gaatje in het doel van Pinoquet. En het was meteen 2-2. En die stand hebben we nu nog steeds met 17 seconden te gaan tot de rust. Met Pinoquet in balbezit. Pinoquet dat even moet slikken, dat even moet nadenken natuurlijk. Wat er allemaal gebeurde in die ene minuut, drie minuten voor rust, toen het van 2-0 voor ineens 2-2 werd. De Rust is er nu. Het is 2-2. Pinocchio heeft tijd om daarover na te praten. En Amsterdam, Amsterdam zal heel tevreden zijn dat het na een matig begin hier in die slotfase van de eerste helft toch nog op 2-2 is gekomen bij de rust. Eerder vanmiddag won Vitesse thuis in de eigen Gelderdome... met 2 0 van de graafschap. De goals van Boni vlak voor de rust en Havenaar na de rust. En dat is een beetje opluchting daar in Arnhem. Want Vitesse het kon alweer een overwinning gebruiken. Komt daarmee op 35 punten. Er staat nog altijd zevende in de Eredivisie. Aansluiting, maar het gat met Feyenoord is nog altijd 6 punten. Maar toch zal er opluchting zijn in Arnhem. Ronald van der Geer blik terug met de coach van Vitesse, John van der Bom. Ik kan denk ik volstaan door te zeggen, hè, hè eindelijk. Ja, dat was ook het eerste wat we na de wedstrijd... Uh... Tegen elkaar op de bank zeiden Stanley en Albert en ik uh, met z'n drieën van ja eindelijk. Uh, je, bent, uh, je bent heel slecht dan dit jaar, uh, jaar begonnen. Het jaar dan, niet het seizoen, maar het jaar. En ja, dan heb je uh, iets nodig om dat te doorbreken. Niet dat nu in één keer alles boven is, want uh, dat gaat me veel te ver. Uh, maar ja, je kunt wel iets doorbreken door middel van overwinning. En ja, je moet dan wedstrijden winnen. Nou, dat hebben we vandaag uh, gelukkig gedaan. Op een uh, manier die mijn inzien altijd overtuigende kan en moet. Maar het is wel een begin dat je, uh, dat je, dat je toch een elftal ziet... wat uh, zeker in het begin van de wedstrijd heel uh, angstig was. Uh, uh, niet durfde te voetballen, bang om fouten te maken. En dan ziet dat er heel knullig soms ook uit. Uh, misschien wel door die kans die de graafschap kreeg... de eerste kans in de wedstrijd, dat ze een beetje wakker schrokken. En dan gooien ze een beetje de schroom ervan af. En komen we op een heel goed moment op 1-0... En dan gaat het uh, ja, niet helemaal los, maar dan valt er wel een last van, uh, van de spelers. En ook bij ons op de bank af. En dan is het uh, ja, de tweede helft uh, uiteindelijk 2-0. En dat had misschien meer kunnen zijn, maar ik denk dat bovenal het gevoel van een overwinning uh, het allerbelangrijkste is. Ik wil nog een beetje een cynische opmerking maken. Je wil ook werken aan de teamgedachte, de teamgeest. En dan zie ik net, 30 seconden voor het einde, nee, bij het eindsignaal, dat dat bij reis niet gelukt is. Want die loopt weg en die moet door jou erbij getrokken worden. Begrijp ik, ik verwijt me dat zelf. Kijk, Boni die krijgt in, nog in de gewone tijd een, een tik. En dan zie je het bord drie minuten. Je wilt twee dingen. Hij loopt mank, Boni. Nou, dat wil je niet. Want omdat ik hem ook ken, als je mank loopt en dan ziet die bal weer, gaat hij toch weer. Dat is de één. Aan de tweede kant dacht je van, nou, het is 2-0. Uh, het heel goed gedaan, Boni. Een publiekswissel. Uh, ik was van tevoren naar John dan gegaan van, joh, kun je zonder warming-up erin? Dat is anders dan, uh, dan dat je... Ja, dat wilde hij graag. Ja, het pech. En ik, en, en hij, en Boni ook. Dat die bal niet uitgaat en... Ja, ik zei al, ik dacht, oh, het zat er niet waar zijn fluit. Alsjeblieft, weet je wel, of maak een overtreding... dat we dan toch nog eventjes... en zeker bij Jonathan. En uh, Ik heb mijn excuus naar hem gemaakt. Uh... Dat het, uh, ja, dat het jammer is, maar hij begreep dat. Maar ik begrijp ook wel dat hij dan een beetje teleurgesteld is dat hij weg... en dan is het ook even bijtrekken ja. en dan, uh, dan komt hij er ook wel weer bij. Grote teleurstelling om niet de laatste 15 seconden mee te mogen doen bij zo'n wedstrijd. Stefan Groothuis dan, de wereldkampioen sprint. Verloor in Heerenveen zijn duizend meter van Shawnee Davis. Amerikaan was 1200ste sneller en won de afstand in een rechtstreeks duel. Bert Maaldering praat erover met Stefan Groothuis. Ik heb veel races van jou gezien, maar ik heb jou nooit zo moe gezien. Nou, 1500 vrijdag was ik ook aardig aan gaas. Maar nee, u ook? Ben ik ben nu behoorlijk, uh, ik behoorlijk hangen, ja. Nou, meestal, uh, meestal, het is meer een duizend, uh, 1500 ja. Zo voelt hij. Meestal is dat iets uh, ietsje minder zwaar uh, als je klaar bent. komt dat, eind van het seizoen? Of omdat het ook uh, spannend stad was, deze race? Nou, nee. Ik denk dat de omstandigheden gewoon zwaar zijn. Ik denk dat iedereen er wel een beetje last van heeft. Want uh, het is... Uh, Tijdens zijn we gewoon niet echt snel of niet snel. En uh, ja, we hebben nu nog steeds, ik denk wel dat het te maken is dat we nog niet helemaal... Uh, nog iets fitter kunnen worden, laat ik het zo zeggen. We zijn al fit, maar dat, dat het ons dat nog iets makkelijker komt, het laatste stukje. Ja. Had je hem nog gewonnen? Uh, nou, ik denk dat ik hem over twee keer uh, kan winnen en volgende week ook wel, dus... Uh, scheelt niet veel. Ik dacht, ik heb hem ook. laatste bocht, alleen uh, ging op zich ook goed. Alleen, uh, ja, hij kwam dus net een halve meter of een meter voor me uit. En dat pak je in die 50 meter niet meer terug. Dan rij je gewoon uh, naast elkaar op, dat, dat lukt je nooit meer om dan een meter terug te pakken. Wat heeft met trainingsopbouw te maken dus ook? Nou ja, een beetje. Nou goed, ja. is gewoon, Hij is gewoon ook heel goed natuurlijk. Hè. Ik bedoel, uh, jij ook, jij staat bovenaan het ja, klassement. Ja, daarom Hij is ik, uh, goed, uh, goed en ik ben ook heel goed. Uh, ja, dat wisselt al soms. Ik denk dat ik uh, de komende weken naar mijn hand kan zetten en dat ik ze kan winnen. Dat ik nu nog, uh, nog net even uh, één week te vroeg was.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 Daar, was ik, heb ik minder, iets minder, daar heb ik wel iets minder op gefocust. Omdat vooral die 1500 van mij de belangrijkste is de komende week. omdat daar kan ik gewoon allebei winnen. En uh, maar goed, op alle drie de afstanden blijven tijdens het hele seizoen goed. En uh, dat is mooi. Dat er valt nog heel wat te winnen. Volgende week de wereldbeker in Berlijn. En dan over drie weken vanaf nu. Ja, 1500 meter hè? Ja, ja dan uh, donderdag, vrijdag. Uh, gisteren drie weken. Dus uh, dat zit er alweer op. Maar uh, dat, dat is natuurlijk het hoofddoel. Uh, 1500.000 weken afstanden. En uh, daar... Uh, ik uh, denk dat ik dan nog wat beter ben dan nu. Stefan Groothuis. Meer Klitschko heeft zijn wereldtitels in het zware gewicht met succes verdedigd. Tegen Jean-Marc Mormec. De 35-jarige Oekraïne versloeg de 39-jarige Fransman in de vierde ronde knock-out. Klitschko behoudt door die overwinning al zijn titels die hij had. Dat waren er vier in totaal. Het was maar weer zo'n 50 knock-out. En de 57ste overwinning voor Klitschko. Zijn broer Vitaly verdedigde ja. onlangs ook nog uh, met succes zijn wereldtitel. De WBC. En dat deed hij tegen de Brit Derek Chisora. Niet bij het familie. Nee, nee ja. <laughs> oh, maar daar. Zeker geen ruzie maken. Italiaanse wielrenner Andrea Guardini. Ongenaakbaar is hij in de ronde van Langkawi. Bracht tiende en laatste rit op zijn naam. Won ook al etappen. 2, 3, 4, 8 en 9. Nederlander Raymond Kreder werd daar vijfde. En de eindzege was overigens niet voor die Guardini. Die was voor de, de Colombiaan José Serpa. Die ook twee ritten won. En de Nederlandse wielrenner Wout Poels van Vacan Soleil heeft de ronde van Moersia afgesloten als derde. Colombiaan Quintana pakte daar de eindzege in de twee dagen. Hij won gisteren in de eerste rit. Waarin Poels als tweede eindigde. En de afsluitende tijdrit over 12,3 kilometer werd gewonnen door een Rus, Alexander Serop. Radio 1.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 A en de vielen nog altijd op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en, en Zoeterwoude, 4 kilometer. 1 minuut over half 4. We bent weer terug bij Langs de Lijn. In afwachting van de aanvang van de tweede helft van de drie half drie wedstrijden. Nog even bericht over Vitesse, de graafschap 2-0. Werd er dus regelmatig overwinning voor Vitesse. Richard Roelofse, de nieuwe trainer van de graafschap. Vorige week meteen drie punten bij Roda uit. Maar vandaag dus, vandaag dus een reguliere nederlaag bij de buren. Ronald van der Geer praat erover met deze Richard Roelofse, de trainer van de graafschap. Vorige week drie punten. Wanneer had jij vandaag het idee? Nee, dat gaat het niet worden. Ja, na de 2-0. Uh, ik vond dat we een, een hele goede eerste, uh, eerste helft speelden. Waarvan we eigenlijk eerst de, de grootste kansen zelf krijgen. Waar we eigenlijk een, uh, van die twee eentje moeten maken, vind ik. En uh, ja, het, het sneu is dat we zelf in balbezit zijn en uh, balvlies leiden. En daar eigenlijk de kwaliteit van Boni uh, te zien krijgen. Hè, die eigenlijk in zijn eentje, de eerste helft, vind ik eigenlijk beslist. Ik vond dat we heel gecontroleerd speelden, dat we weinig weggaven. Nou, je de kansen. Dus ik was heel te, tevreden over de eerste helft. En zo, dat hebben de jongens gezegd. Blijf zo doorvoetballen. We krijgen onze kansen vanzelf wel. En uh, ja, dus eigenlijk de tweede helft. Ja, die, die gaat eigenlijk in het, uh, hetzelfde tempo voort. We geven niet veel weg. Maar ja, creëren ook niet, niet veel. En op het moment dat je denkt van nou, nou moeten we wat extra power gaan, uh, gaan geven. Om die wedstrijd misschien nog uh, uh, binnen te slepen. Ja, maken ze 2-0. Ja, en op dat moment is eigenlijk uh, voor mij uh, was de wedstrijd wel gelopen. En dat zag je ook de laatste kwartier dat we uh, ja, niets wat nauwelijks meer konden, konden creëren. Ja, dat is jammer, hè? want uh, jij haalt het goede begin al aan. Als je daar in een goal maakt, dan kun je het eigenlijk dichtgooien... en kun je op resultaat weer drie punten halen. Ja, dan krijg je beter het scenario natuurlijk van, uh, van Roda... Hè? Dat, je, dat je snel een doelpunt maakt en dan moeten zij helemaal. En uh, ja, ik, ik, ik vond de eerste twintig minuten vond ik zeer goed uitzien. En uh, ook na de goal uh, raken we niet van de slag. Blijven gewoon ons eigen ding doen. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een pluspunt dat, uh, wat, wat de ploeg aan gaat natuurlijk. Richard Roelofs, de trainer van de Graafschap naar de 2-0-nederlaag tegen Vitesse. Ja, de eerste helft, toen re regeerde angst, laten we hopen dat de tweede helft een stuk beter wordt. Van Utrecht tegen NEC, Henk Kok. Ja misschien wel. Ik weet ook niet of de trainer Jan Wouters bij Utrecht de nodige angst had. Want er staat een andere keeper in de goal. Dat is Erik Cummins. Die Fernandez die maakte wel een paar rare capriolen in die eerste helft. Maar één nee, in het eerste kwartier min of meer. Het is nog 0-0 trouwens. En die tweede helft is weer begonnen. Maar ik durf niet te zeggen of Fernandez nou geblesseerd is geraakt. Ik heb niks gezien in deze wedstrijd. Maar in elk geval pak Cummins, Die heeft in het verleden nog voor Feyenoord gespeeld. Die pakt nu de bal op in het 16 meter gebied. En die rolt hem uit. Dus een nieuwe doelman bij de SC Utrecht. De FC Utrecht gaat bouwen aan. Naar... Een aanval gaat eens dus een keertje weer gebeuren. Over de rechterkant van het veld gaat Dublan. En Dublan probeert wie aan te spelen? Hij probeert Gern aan te spelen. Maar Gern denkt, ik ben op een ijsbaan. En glijdt in elk geval uit. En uh, ja, op een ijsbaan moet je schaatsen dragen. En op een voetbalveld kicks. En heeft een mooie, mooie groene, lichtgroene schoenen aan. Maar ik heb nog heel weinig van deze Gern te gezien. Hij heeft wel eens een keer drie doelpunten gemaakt. Deze Zweed is ooit eens een keer topschorer geweest in de Zweedse competitie. En uitgeroepen tot de beste spe speler in, in die competitie in, die, in Zweden. Maar hier heeft hij nog heel weinig laten zien. De bal die komt uh, bij Utrecht. Die komt bij uh, Alje Schut. Alje Schut probeert die bal binnen te houden bij de cornervlag. Die wordt even een klein beetje onder druk gezegd, maar ik kan die bal toch gemakkelijk wegtrappen. En wat doet hij dan? Hij schopt me gewoon over de zijlijn. En zo zitten we eigenlijk nu al na één minuut spelen in die tweede helft alweer in een fase die ik heel veel heb gezien. Nu is het buitens die weer uitverdedigd en dan kan uh, Gerd die bal wel oppikken, maar nu weer door NEC. We hebben gespeeld, nou, 2,5 minuut in die tweede helft. Nog geen doelpunten, 0 tegen 0 gaan we naar Ajax tegen Roda. Uh, is Ajax uh, ja, uh, uit de startblokken geschoten, Frank? Nee. Eén minuut zijn we onderweg in de tweede helft. En uh, het plichtmatige van de eerste helft... zien we eigenlijk ook weer een beetje terug in de tweede helft. Het is 1-0 voor Roda. Dus het mag wel, zou je zeggen, voor uh, Ajax. Maar de vraag is, uh, wie gaat deze ploeg bij de hand nemen? Uh, vooralsnog is het niet Jansen, niet De Jong... en uh, niet Eriksen, de mannen op het middenveld... van wie je dat zou mogen verwachten... Maar het lukt ze nog niet om deze wedstrijd naar zich toe te trekken. En dat lukt heel Ajax nog niet. Het eerste, de eerste helft nadrukkelijk plichtmatig het bal rondspelen bij Ajax. Zonder überhaupt ook maar een keer gevaarlijk te worden. Ja, het was wachten wacht op het ene foutje. En de goal van Malki natuurlijk. De hoekschop nu voor Ajax. Proes zit er niet bij. Maar de bal wordt wel weggekopt. En dus nog een herkansing voor Jans om de bal voor te brengen. Richting de tweede paal. Nu is Proes er wel bij. Geen Ajax ziet in de buurt. Dus kan de doelman van Roda rustig vangen... En kan Roda weer gaan uitverdedigen. In de eerste helft deden ze dat met bijzonder weinig succes. Was het meestal weer na één balcontact de bal inleveren. En dat is nu niet anders. Proes schiet de bal in de richting van Jonker. En Jonker levert in bij Anita. En dan kan Ajax weer opstomen. Maar we zien hetzelfde gewoon als voor de rust. Het gaat allemaal in een tempo dat je denkt, hebben jullie wel zin vandaag? Denken jullie dat jullie nog kampioen kunnen worden überhaupt deze competitie? En daarop lijkt het antwoord te zijn van de, van de spelers op dit moment. Nee, dat denken we eigenlijk allemaal niet. Want... Ze ja, zijn niet van zins om er ook maar een beetje tempo in te gooien. Ook niet in de beginfase van de tweede helft. Met die 1-0 achterstand voor Ajax in eigen huis tegen de Rode JC. Feyenoord wel, Feyenoord heeft er wel geloof ik in tegen FC Groningen. Ragnar. Ja, maar Feyenoord staat ook op een 1-0 voorsprong. Ook na twee minuten spelen dik in de tweede helft. En een uh, wedstrijd waarin niet is gewisseld in de rust. Dat heeft Pieter Huistra niet gedaan. De coach van Groningen heeft uh, Ronald Koeman ook niet gedaan. En Feyenoord heeft de bal aan de overkant helemaal in dit stadion. Linkerkant van het veld waar Nelom de verdediger mag uh, gaan gooien. En gooit de bal in de richting van Cabral. Weinig van gezien in de eerste helft in de as van het veld. Raakt de bal daar kwijt. En dus moet Feyenoord opnieuw zien op te bouwen. Er komt een ingooi voor de Rotterdammers richting Bakal. Maar die glijdt uit op de punt van strafschopgebied. Kieft de Belt raakt de bal dan niet goed. En toch komt hij bij Texera terecht in de middencirkel. Een man kwijt, dat is Klaasie. ...van de goede actie bij het doelpunt. Het oppakken bij de middenlijn, het lopen en het schieten... ...vervolgens buiten bereik van Luciano Silva de doelman van Groningen. Groningen krijgt een uh, vrije trap mee na een tikje van Klaasie. En dus uh, is het Van Dijk die aan de bal is. Van Dijk met uh, de linker zoekt de ruimte goed aan de zijkant bij uh, Johansson. Komt met een voorzet. Ja, wat is dat? Is dat een teruggelegde bal richting de rand van het strafschroepgebied? Geen goede bal van de zweet. Misschien een herkansing? Nee, want Schaken verdedigt mee. En kan er ook vandoor. Aan de rechterkant van het veld. Diepe bal, lang gespeeld in de richting van Guidetti. Guitetti, punt strafschroepgebied, rechterkant van het veld. Even staat tegenover hem. Guitetti nog altijd. Buitenom komt Bakal. Hij is de voorzet. Maar die gaat voorbij aan Karim El Amadi. Die daarvan zal balen. Want hij kreeg hem bijna op de schoen. Maar bijna is net niet. En zo blijft het dus 1-0 voor Feyenoord, wordt het geen 2-0... en is dit absoluut in de Kuip in Rotterdam nog een wedstrijd vanmiddag. Ik ja, voor mij de ruststanden bij het hockey SCAC Bloemendaal 0-1, Laren Den Bos. wordt eerst onder leiding van Mark Lammers. hebben twee punten tot nu toe, maar Den Bos leidt met 2-0 bij Laren. Amsterdam Pinoquet gaan we zo natuurlijk naar Gerard de Groot. HGC Hurley 0-0, Kampong leidt met 2-0 tegen Scharweide... en Oranje Zwart Rotterdam staat 0-0. Gerard de Groot, Amsterdam Pinoquet, 2-2 bij de rust. Hier is het 2-2. Vier minuten gespeeld in de tweede helft. Even terugkomend op die ruststanden. Ja, mooi hè? Als zo'n coach als Mark Lammers daar bij Den Bosch komt... en gewoon nu met 2-0 voor staat tegen Roland Oldmans... de andere bondscoach, ex-bondscoach, die bij Laren aan het roer staat. Ja, dat is toch wel mooi om te horen. Maar er moeten nog 35 minuten natuurlijk gespeeld worden. Zover is het natuurlijk nog niet dat het een eindstand is. 2-2 is hier de stand in de eerste helft. De eerste 25. Bijna 30 minuten waren echt voor Pinoquet, hoor. Stonden 2-0 voor. En toen was het uh, heel snel gebeurd uh, met uh, Pinoquet. Twee uh, vlammende acties van Amsterdam, Vermeulen en Verga. Zij scoorden 2-2. En. Uh... Pinoquet kwam nogal wat bedrukt uit de kleedkamer. Gilles Bonnet, de coach van Pinoquet, keek om zich heen. En het leek erop alsof ze niet zeker zijn van hun zaak tegen Amsterdam. Amsterdam dat natuurlijk bloed is gaan ruiken in die laatste fase van de eerste helft, Die laatste vier minuten die de 0-2 achterstand ombouwde tot 2-2. En Amsterdam is dan ook uitstekend begonnen aan de tweede helft. Er is nog niet gescoord, maar ze hebben wel het hele balbezit gehad. Het vele balbezit gehad. Ze hebben constant op de helft van Pinoquet gespeeld. En daar moeten doelpunten uitkomen. Dat zou je zo zeggen. Als je naar die eerste vijf minuten van de tweede helft kijkt. Voorlopig is dat nog niet het geval. En dan is het gewoon nog 2-2. Ajax dan tegen Roda. Ja, Ajax tegen Malki kun je ook zeggen. Frank Wielaert. Ja, want één balcontact is genoeg voor Malki geweest om die 1-0 voorsprong op het bord te zetten. Na 51 minuten voetballen voortdurend balbezit voor Ajax, maar geen kansen voor Ajax. En die ene voor Roda was dus genoeg tot nu toe. Jansen, halverwege de eigen helft, bal ophalen. Het is wachten op de speler van Ajax die bedenkt dat je misschien ook wel net achter de spitsen misschien wel even op kunt duiken. Daaraan speelbaar kunt zijn en zo de aanval kunt opbouwen. Het lukt niet. Team de Jong uh, is daar uh, nog wel regelmatig. Maar uh, nu aan de buitenkant bijvoorbeeld. En daar is het gevaar niet. En uh, dus moet uh, de bal weer terug naar uh, al de wereld. Ebesilio gaat dan naar de buitenkant. Aangespeeld nu door de Jong. Dit zou een aanval kunnen worden. Ebesilio, bal bij de eerste paal gegeven. En achter Erik langs. Die gelijk zegt het was Hent daar uh, van Foucovic. En dat vindt het publiek dan natuurlijk onmiddellijk ook. feit is dat niemand van Ajax aan de bal zit op het moment dat hij eindelijk een keer voorkomt. Op een goede manier. En die bal achter Eriksen gespeeld wordt. En daarmee de kans ook weer uh, verkeken is. Uitbraak Je van uh, Rode J.C. Ik zeg Je omdat Ramzi aan de bal is. Doorgaans betekent dat dat het tempo uh, eruit gaat. En uh, dat er geen aanvallers verder mee voorin zijn. Nu is dat ook zo. Vertongen ruzie maken met Malki Omdat uh, het duel aan de zijkant uh, nogal fel gaat. Terwijl die bal over de zijlijn gaat. Via uh, Ramzi. En dus Ajax mag gooien. En nu Liesveld als vredestichter optreedt. Tussen de Belg en de middenvelder van uh, Rodi Handje erop jongens, we zijn allemaal even lief en aardig voor elkaar. Dan kunnen we weer verder gaan met uh, voetballen. Jansen met uh, de ingooi naar Ooyer. Weer terug naar uh, Jansen. Hij zal het misschien wel moeten doen. Maar mag je dat verwachten van een jongen die niet het gevoel heeft dat hij het volle vertrouwen krijgt van uh, Frank de Boer. Hier bij Ajax. Eigenlijk verwacht je van Jansen dat hij deze ploeg bij de hand zou moeten kunnen nemen. Ebencilio binnendoor. Nu met de ruimte schieten. En Proes met de redding. Nou, eindelijk een kans. En uitgerekend van de man die de fout maakte: waar Rode -JC... De 1-0 uit de maakte Besilio even binnendoor over de punt van de 16. De bal in de verre hoek gejaagd. Alleen Proes te er goed tussen. En zo houdt Ajax slechts een hoekschop over na 53 minuten voetballen. Misschien dat hier dan ook nog weer wat uit voort gaat komen. Deze stilstaande situatie. Opnieuw Besilio samen met Eriksen... Eusef als hij de bal voor wil geven. Nee, uiteindelijk uh, Ebecilio niet bereikt bal. Zomaar over de achterlijn geschoten. 53 minuten zijn we onderweg. We hebben een kans gezien van Ajax. Hij kwam van de voet van Ebecilio. En de redding was er van Proes Dus nog altijd 1-0 voor Roda. Feyenoord tegen het zo matige Groningen. Dit jaar kunnen de Groningers wat wachten. Uh, nou, ze moeten voorlopig even verdedigen. Omdat El Amadi de bal heeft. En een belangrijke redding. Een schot van 16 meter. belangrijke redding na 8 minuten spelen in de tweede helft van Luciano da Silva. Op een schot van El Amadi. Het zijn nette jongens die komen uit het noorden. Want er is niemand bij Groningen die nou eens denkt: laat ik eens een overtreding maken. Laat ik mijn poten eens inzetten. Laat ik eens laten zien dat we graag hier een punt of meer willen halen vanmiddag. Het is allemaal wat makkelijk. En hopen op een actie van Tadic. Terwijl Feyenoord nog altijd de bal heeft met Guidetti, El Amadi dan als de zweet hem kwijtreigt te raken. De combinatie op dit punt van strafschopgebied met Cabral en Opman Bakal. Klaas hier van tafel de bal op. Geeft er maar schaken aan de rechterkant. En een minuut geleden. Naast zien schieten. Voorzet komt daar is Da Silva. Bal nog niet weg en dan nu wel uit de Doelman weggehaald door Evans, de Belgische verdediger. Texera en Bruno Martins Indi in de middencirkel. Dan gaat Bruno Martins Indi naar de grond, krijgt Texera geel. Is dat de eerste gele kaart in deze wedstrijd? De bal komt en Texera heeft alleen maar oog voor zijn tegenstander. Beukt hij als het ware omver. Die tegenstander heet dus Bruno Martins Indi. Dit zorgt dan voor opwinding in de kuip. Ik kan me goed voorstellen dat Ronald Koeman graag zou zien dat Feyenoord er nog eentje bij prikt. Dan is het waarschijnlijk wel over en uit voor vanmiddag. Want met die ene stand op het bord kan een ingeving van bijvoorbeeld Thalits natuurlijk altijd nog voor een ommekeer in de wedstrijd zorgen. hier is een van de beste Feyenoorders. Dat is al vaker door mij gezegd vanmiddag. Hij neemt de vrije trap en dan is het Vlaar. Vlaar gaat lopen. Zou ook kunnen schieten, maar schiet op tegen de hak van Van Dijk. Dan is het Kappelhof achterin die naar voren speelt bij Groningen. De bedoeling is Bakuna. Kan hem nog doorkoppen. De bedoeling was op zichzelf. Ergens halverwege de helft van Feyenoord aan de rechterkant van het veld. Maar daar zit Nelom tussen. Neemt vervolgens ook de ingooi voor Feyenoord. En geeft de bal af aan Bruno Martins Die Dan Vlaar, de aanvoerder van Feyenoord. Een fikse overtreding van hem gezien. Minuut of vijf geleden met een uitgestoken been. Zijn tegenstander naar de grond. Maar de scheidsrechter zei opstaan. Niks aan de hand. Dat was geel geweest voor Vlaar. Terwijl we kijken naar Kidetti. Kidetti met een actie aan de linkerkant. trekt naar binnen toe. schiet voorlangs. De bal is aangeraakt en levert wel een hoekschop op voor Feyenoord. Dat is dan volgens mij de achtste hal in deze wedstrijd. Het is toch niet echt de wedstrijd van Johnquiet. Maar goed, wat dit is, kan komen. 1-0 voor Feyenoord. Na inmiddels 10 minuten spelen ruim in het tweede bedrijf in Rotterdam. Even snel tussendoor naar het hockey. amsterdam Pinochet. Gerard. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Voor de eerste keer is Pinoké in de cirkel van Amsterdam. En het is meteen raak. Vroekenauta zorgt voor 3-2. Na 10 minuten spelen. Amsterdam dus weer in achterstandpositie. Op jacht naar moeten ze weer een gelijk maken. Utrecht en EC dan. Willen allebei niet verliezen, Henk Kok. Nou, nee, Utrecht wil wel winnen. Ik moet eerlijk zeggen dat Utrecht behoorlijke kansen heeft gehad om een 1-0 voorsprong te nemen. Er gebeurt in elk geval wat meer in die tweede helft. In de eerste helft is er nauwelijks iets gebeurd, maar in de tweede helft is het toch wat levendiger geworden. Duplan is dichtbij een doelpunt geweest met een schot in de korte hoek gekeerd door Babos. Naar nou, een combinatie met Veldwijk en Schut. Veldwijk zet die bal voor, Schut verlengde die bal. Duplan vanaf de linkerkant in de korte hoek. Ik ga even naar Comboy kijken van de NEC. Dit schrijft de bal iets te verder voor zich uit. Maar misschien houdt hij er nog een hoekschot van over. Nou, houdt er ook geen hoekschot meer van over. En boven Bovendien moest Babos een keer ver uit zijn doel komen van NEC. Omdat Veldwijk vanuit zijn eigen 16 meter gebied een peer naar voren gaf. Daar ging Gert op lopen, daar ging de verdediger wil van NEC oplopen En Babos ver uit zijn strafschopgebied. Die maakte met een, met een sprong, met, met, met een wilde trap, schotte hij die bal weg. Maar dat had hem ook heel gemakkelijk kunnen missen in die situatie. Maar dat gebeurde niet. En NEC, George voor en en Scheune, scheune van, van afstand over. Nu is het uh, Utrecht, Bulthuis, probeert die bal in het 16 meter gebied te spelen. Maar dan is uh, Assara de bal alweer kwijt. En dan kan uh, via NEC via Schöne misschien een tegenstoot uh, bouwen. Ik verbaas mij hier gezegd over. Uh. Ik heb de afgelopen week NEC gezien tegen FC Groningen. Fris voetballend, onbevangen voetbal, vol met lef. En hier toch een beetje schuchter. Misschien zijn er wel de zenuwen. Bulthuis die schiet nu tegen voorop. Voor. probeert meteen een voorzet te geven. En wat zie je dan weer? Dat heb ik heel vaak gezien in, van voor in deze wedstrijd. Hij schiet de bal tegen het lichaam van Wouters op. En nu is de bal alweer over de zijlijn gegaan. We hebben gespeeld bijna 60 minuten. En ik zit te wachten op doelpunten. Waarschijnlijk de trainers van Utrecht en NEC ook. Ajax, Roda. Het wacht is daarop. Misschien wel een doelpunt van Ajax, Frank. Ja, voor wat betreft het overgrote deel aan toeschouwers in de, de arena in ieder geval wel. 1-0 e is het voor uh, Rodi SC. Een tweede kans voor uh, Ajax gezien. Hij zat die net in de ploeg gekomen. Eerst even opletten. Malky Oh, Terugspelbal van Ooyer uh, op het hoofd van Vermeer. Die komt er uitstekend uit, zegt de doelman van uh, Ajax. Die kopt die bal uh, keurig. Richting Vertongen. Nou moet Ajax nog zien. fatsoenlijk uit te verdedigen. Dat lukt uiteindelijk omdat Jansen de rust bewaart. en Vertongen uiteindelijk weet te bereiken. En die bereikt Aysatti. Zojuist in de ploeg gekomen voor Usbilis. Het eerste balcontact van Aysati zorgt ervoor dat De Jong. ...een omhaal kon maken. En dat kwam allemaal omdat Proes een bal uit zijn handen liet vallen. En dus was de goal ineens leeg. Want Proes was daar weg. Maar de omhaal van de Jong ging een half meter over de goal van Roda heen. Het zorgt weer voor wat hoop in de harten van de Ajax-spelers. Eriksen nu. Maar hij krijgt de bal niet voor. Vukovic zit er goed tussen. Hij was helemaal vrij. Vijf meter van de achterlijn. Moest dan nog een speler vinden voor de goal. Daar was alleen maar Boejekien. En nu komt Roda opnieuw niet... Van de eigen helft af, Sterker nog, ze blijven niet langer dan vijf tellen in balbezit. En Ajax steeds verder naar voren toe lopend en steeds verder Roda terugdringend. Het baltempo gaat in ieder geval wat omhoog. Dat is allemaal wel uh, begrepen. Maar de vrije man vinden ervoor wordt steeds lastiger... omdat al die uh, gele mannetjes steeds dichter op elkaar kruipen. En dus de ruimtes alsmaar kleiner worden. Oyer, rechterkant uh, gezocht bij uh, wereld Die staat er al de hele wedstrijd aan die rechterkant uh, geplakt... Nu de Jong schiet er maar eens van afstand. Bal van richting veranderd. En dan gaat de bal een metertje of twee naast. Uiteindelijk komt Proest daar goed weg. Die stond op het verkeerde been. Houdt Ajax slechts een hoekschop over. Ajax begint langzaam maar zeker aan te dringen na ongeveer een uur voetballen in de arena. En die 1-0 achterstand tegen Roda. Feyenoord hoeft niet aan te dringen. Ik kan kijken wat Groningen doet, naar. Lijkt me wel gevaarlijk, want er is nog een half uur te spelen in de Rotterdamse Kuip. En zoveel sterker dan Groningen is Feyenoord nu ook weer niet. Hoewel Feyenoord wel de ploeg is die het meeste de bal heeft en toch wel tempo in de wedstrijd aangeeft. zit voor de doelman van Feyenoord na een mislukte Groningse aanval. Erwin Mulder geeft een breed buiten het strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Aan zijn verdediger aan Nelom. Vervolgens weer terug naar de doelman van Feyenoord en dan weer terug. En zo bouwt Feyenoord heel langzaam op in de eigen Kuip. En als Feyenoord hier nog twee doelpunten bij maakt, en het blijft zo in de Amsterdam Arena, kan Feyenoord naar de vierde plaats stijgen, hebben we uitgerekend. En dan zou die negende plek bij die play-offs bij Groningen wel eens een serieus probleem kunnen gaan worden. Daar zouden we ze niet blij mee zijn in het noorden. Wanneer bal bij Groningen, prachtig opgepakt door Ron Vlaar, hangend in de lucht haalt hij het gevaar van Groningen eruit. Dan begint het publiek te fluiten omdat Thalys op de grond ligt en zegt dat er een overtreding is gemaakt. Maar de wedstrijd gaat verder, na een kwartier in de tweede helft, bij een 1-0 stand voor Feyenoord. Loham, White Soul, Guardi en More Than Matley We gaan weer naar de Amsterdam Arena. Misschien moeten ze wel twee wedstrijden spelen om een goal te maken, Frank. <laughs> Dat zou zomaar kunnen. Uh, 64 minuten onderweg, 1-0 voor Rodi SC. Maar Ajax heeft inmiddels wel de versnelling gevonden... waarmee het het publiek ook weer achter zich krijgt. En een aantal kansen heeft gecreëerd. De schot van niet hebben we nog gezien over. Hij zat hier nu. Een aardige steekbal op Eriksen. Eriksen erdoor. Maar de bal te ver voor zich uitgespeeld. Dus Proes ertussen. Maar er zit in ieder geval wat dreiging in. Het was trouwens Boejekin die er door was. En de bal wat te ver voor zich uit speelde. En niet Eriksen. Die was de man van de paas. En dan is de doelman van Rode C. geblesseerd geraakt aan zijn arm. Bij die actie waarbij die Boejekin tegenkwam. En uh, hij dus nu even wat hulp nodig heeft. Ajax heeft in ieder geval het tempo wat opgeschroefd. Ook een aantal kansen gecreëerd. En zo gauw de eerste kans geweest was in de tweede helft. Zag je ook bij Ajax wat meer het geloof dat uh, het inderdaad lukte om tegen dit Roda ook kansen te creëren. Iets wat de hele eerste helft uh, met name niet gelukt was. En uh, daarna het tempo ietsje opgeschroefd. En dan zie je ook gelijk het resultaat. Alleen nog niet in doelpunten uitgedrukt. Maar de dreiging is er in ieder geval wel. En de angst zie je ook langzaam bij Rode SC er wel een beetje inkomen, Terwijl uh, Proest dus inderdaad al die tijd behandeld wordt aan uh, zijn onderarm. En even uh, zich onderhoudt met Liesveld. Het zou dus zomaar nog kunnen gebeuren. Ajax heeft nog 25 minuten om in ieder geval één goal te maken tegen Rode SC. Dan hou je nog wat over aan deze wedstrijd. De Limburgers leiden 1-0. Feyenoord leidt tegen FC Groningen. Geen veldje in de lucht voor de Rotterdammers. krachtig. Ja, het, het is een beetje hetzelfde verhaal als bij Frank. Nog 25 minuten en als Groningen er eentje maakt... Ja, dan ziet de wedstrijd er toch opeens anders uit. De wereld voor Feyenoord ook, maar voorlopig El Amadi aan de bal. El Amadi in het strafschopgebied, buitenom Guitetti, rechterkant. Aangeschoten tegen Van Dijken, maar weer eens een hoekschop voor Feyenoord. En daarover kun je zeggen dat die corners van Feyenoord... eigenlijk in deze wedstrijd niet zo heel gevaarlijk zijn geweest. De teller gaat inmiddels naar de 10. Cabral gaat deze bal voor zijn rekening nemen. Maar daar zou Feyenoord toch eigenlijk wat meer gevaar uit moeten halen. Maar zoveel hele lange mensen heeft de ploeg uit Rotterdam niet. Natuurlijk heeft Vlaar zich inmiddels gemeld. De centrumverdediger en de aanvoerder van Feyenoord achter in het strafschopgebied. Want die kan wel degelijk koppen. Wachten op Cadrol. Cabral. Cabral brengt de bal richting tweede paal. En daar wordt hij weggehaald door Van Dijk. Tadic, een directe tegenstander, is zojuist gewisseld. Want We zagen Leerdam naar de kant gaan. Mokotjo erin komen. Ik denk toch omdat Tadic een lastige klant is. Ook wel vanmiddag hier in Rotterdam. 1-0 dus de stand. Op de klok 66 minuten. Daar is Nelom van Feyenoord op de eigen helft. Speelt de bal veilig terug. Het publiek is daar niet zo gelukkig mee. De bal gaat naar Bruno Martins Indi. Vervolgens is het Ron Vlaar. Dan is Makotjo aan de rechterkant op de middenlijn te vinden. Marquis Vlaar voor een bal over de breedte van het veld. Een beetje de diepte in. Opgepakt door Kappelhof. Ivens dan terug naar Da Silva. En die geeft hem maar weer eens een lange jens aan. Het is 1-0. Dat is normaal gesproken een stand waarbij je denkt... het is nog helemaal mogelijk voor de tegenstander. Maar Groningen straalt het niet echt uit vanmiddag. Nee, het is 1-0 van Feyenoord. Wat ik zeg, na 66 minuten. We gaan weer naar Utrecht en EC, Henk Kok. Blijf maar uh, brilstand, hè? Ja, 0-0. Dat vind ik altijd vervelend. Ik kom meestal voor doelpunten. Dan moet iets gebeuren in het 16 meter gebied. Maar die tweede helft is wel wat aantrekkelijker. De aanval van NEC Ga maar even voor een paar optieën op buitenspel of geen buitenspel. Nee, die vlag gaat niet omhoog over. die bal van de buitenkant. gespeeld. Misschien nu Zeefuik naar Frank, hoor ik. Ja? ja? Ja hoor, dat hoor je goed. Want het is 1-1 geworden. De man die de fout maakte, Ebecilio, een schot met zijn linker. Hij trekt naar binnen. En haalt dan uit van een meter of 18. Proes kansloos latend. Juist hij, de man die vooruit werd uitgevloten. Omdat hij uiteindelijk via via Malky min of meer in stelling bracht. Nu een kanonskogel waar Proes kansloos op is. Met zijn linker Ebecilio brengt Ajax terug in de wedstrijd. Brengt het geloof in de Amsterdam Arena terug op de volle drie punten. Ajax nu volledig gesteund natuurlijk door het publiek en Roda kan weer opnieuw beginnen. Maar nu waarschijnlijk tegen een iets meer ontketend Ajax dan voor de rust en in het eerste uur het geval is geweest. Ebecilio zorgt ervoor dat Ajax terug is in de wedstrijd tegen Roda. 1-1, we gaan weer naar Utrecht. Ja, George was voor NEC dichtbij een doelpunt. En de verdediging van Utrecht, die dacht aan buitenspel. Zeefuik stond, stond dat ook wel. Maar die bal werd weer naar de buitenkant gespeeld en niet naar Zeefuik. En dan kon George kon doorlopen. Heel gevaarlijk zag het eruit. Maar het werd opgelost door de verdediging door Wuitens van Utrecht. Die de bal tot het corner kon verwerpen. Weer een bal op Zeefuik. Een man, een spits. Die nog geen doelpunt heeft gemaakt voor NEC in deze competitie. En nu gebaat heel gewoon doorspelen. Terwijl ik eerder gezegd vind dat Zeefuik in de rug werd gelopen door Wuitens. De bal alweer voorin. Veldwijk probeert hem door te komen naar Gernplaat. Kali, Kali kan hier bij de bal omdat Fados er eerder dichterbij is. Kali die zojuist een gele kaart heeft gekregen trouwens omdat hij een forse tackle had op Van Eijden. En dat geeft ook aan dat die wedstrijd wat vinniger is geworden. Schot nog even van George in de handen van de doelman Erik Cummins. Die Fernandes is komen vervangen omdat Fernandes ziek is geworden. Het hockey dan. Bij helaas laatste flits stond Pinochet in voorsprong tegen Amsterdam Gerhard. En dat is het nog steeds, noem het geruste verrassing hoor. Op dit moment van de wedstrijd, 14 minuten voor het einde, een 3-2 voorsprong voor Pinoké. Noem het ook een verrassing omdat je naar het spel kijkend moet zeggen dat Amsterdam al sowieso twee strafcorner's heeft gekregen zojuist. Takema niet kon scoren, dat zeg ik er nog maar even bij. En dat Amsterdam ook nog veldkansen heeft gekregen. Genoeg, legio-veldkansen zelfs. Maar er is nog steeds niet gescoord. En dat betekent dat je nog steeds achterstaat natuurlijk als Amsterdam zijnde. Amsterdam dat veel combineert, dat eigenlijk alleen maar op de helft van Pinocchio speelt. De gehele tweede helft al. Behalve dan dat ene moment na 10 minuten. Fouke Nauta die voor de 3-2 zorgde. En daarmee uh, Pinoquet misschien wel een grote verrassing uh, laat bezorgen hier in de, hersta in de herstart van de hoofdklassencompetitie na de winter. 3-2 leidt Pinoquet nog 13,5 minuten te spelen. Een mooi berichtje voor de vakantse ploeg want Gustave-Erik Larsson heeft de proloog van de Franse rittenkoers gewonnen. 31-jarige renner liet bijvoorbeeld in uh, over ruim 9 kilometer tijdrit Bradley Wickens en Levi Leipheimer achter zich. De laatste dus derde. En weekends tweede. Lieve Westra was de beste Nederlander. De Vries werd 19e op 20 seconden. Pauke Mollema die had zijn zin in gezet op een goed eindklassement. Maar hij staat voorlopig dertigste. Een tafeltennissterde Li Jiao heeft opnieuw de nationale titel veroverd. In de finale versloeg ze in Eindhoven. Li Ji in vier games. Afgelopen zeven jaar eiste Li Jiao ook al het goud op bij de Nederlandse kampioenschappen. We gaan er even uit voor het nieuws van vier uur. Met de tussenstanden Ajax-Roda 1-1 staat het daar. Bij Utrecht NEC staat het nog altijd 0-0. En Feyenoord leidt op dit moment 1-0 thuis tegen FC Groningen. Eerder op de middag was er Vitesse, de Graafschap 2-0. Vervolg van de half drie wedstrijden na vieren en natuurlijk de toppen. Op komst half vijf PSV, FC Twente. Leen, op Twente. dit is Radio 1.